Het is eigenlijk een beetje in de lijn van wat we ons snel gehoord hebben van Genderblender. Het zijn een soort van mengelingen tussen theater en dans, mm -hmm. performance. Toen ik Achtingen. juist Randy hoorde uh, spreken, dacht ik, goh, hij heeft de mosterd wel niet vergehaald. <lacht> want er, ja, er is hier in, in België wel zo dat aan de hand met die uh, verkruistuiving tussen dans en theater. Je hebt niet compagnie die dat uitstekend doet. Je mm -hmm. hebt Mac Stewart die daar ook uh, uh, uh, pap van weet te zeggen. <lacht> en uh, je hebt ook Pieping Tom het Brusselse gezelschap dat ik... Uh, pas heb gezien, die dat ze ook, zal ik maar zeggen, probeert te doen. Ja, uh, probeert te doen, maar moet je daar precies onder verstaan. Um, de Peeping Tom is, in, is vorig jaar al in première geweest, mm. was een heel populaire voorstelling en stond nu deze week in het stuk. Ja, ja het, is, het is eigenlijk daarmee dat ik uh, het even over die twee voorstellingen wil hebben. Um, twee voorstellingen die wel een paar dingen met elkaar te maken hebben. Uh, ik heb iets van Funny van Mix Short gezien, dat was de laatste voorstelling op de Spelenreeks ja. en uh, Peeping Tom... Die toeren ook al een jaar met die voorstelling en die kregen, uh, god bewaren me, een gewoon een, een, een staande ovatie in het stuk, iets wat zelden gebeurt en enkel wanneer het heel goed is of er veel familie in de zaal zit. En ik dacht dat er veel familie in de zaal zat want ik vond het zelf niet zo heel goed, hoewel het eigenlijk uh, wel redelijk algemeen bejubeld werd, ook omdat het uh, in luxe zien was, het cultuurprogramma op canvas, toen dat... God, wie was het weer al, uh, dat aan, aanbracht als een van zijn grote culturele voorbeelden. Uh, en ik had het toen ook gezien en dacht van, goh, dat is interessant. Uh, dansers die vreemde dingen doen in modderachtige substantie, daarin duiken en zo. Maar veel meer ik er ook niet over toen ik er naartoe ging kijken. Ja. En dus ik ben uh, dinsdag was het, uh, hier in het stuk gaan kijken. En, uh, het, het beginbeeld, het scènebeeld in het begin, dacht ik van goh, dat is echt wel indrukwekkend. Ja, want en, hoe zeg je dat er precies ja, uit? een oude vrouw komt heel langzaam op langs de zijkant van de scène en... Begint daar een papieren huisje in brand te steken. Terwijl ze daar zo wat te mompelen en te doen. En ik dacht van, goh, dat, dat belooft veel. En dan krijg je daar dat, dat scènebeeld dat helemaal vol aarde ligt. En in een van de eerste uh, scènes valt er zo'n een, een, een klont aarde uit, uit de lucht. Beginnen er dansers te dansen, kruipen er dansers uit de aarde. Ja. En dan denk je van, goh, dat wordt echt wel een fantastische voorstelling. Ja. Maar en dan... het decor is ook heel indrukwekkend. Hè? Ja, ja, heel indrukwekkend begin, maar dan ploft alles in elkaar, en als je het kon, te koor dan een beetje begint te bekijken, dan denk ik van, goh, dat uh, doet het amateurtheater in mijn dorp ook, <laughs> zo weet, echt waar, zo'n aantal contextmuren uh, ja, een... tegen ja. elkaar getimmerd, en uh, twee deuren, aan de ene kant opkomen, de andere kant jardijn, uh, <laughs> wat is het allemaal? Koer uh, ja. en jardijn. koer en jardijn, uh, afgang en zo zat die voorstelling ook in elkaar, hè, een opkomst, en mm. voor mij toch een klein beetje een afgang. Ja. Um, maar nog eventjes over de, uh, over de voorstelling van Max Stewart dan. It's Not Funny, we hebben daar uh, vorig jaar ook mm -hmm. de première um, eventjes uh, kunnen behandelen. We hebben daar een reportage van gehad. Um, daar ben jij nu naar gaan kijken, hè? wat vond je daarvan? Ja, ja Katarina, ik weet, je hebt die, je hebt die reportage toen <lacht> <te> gemaakt. Ik <lacht> even vaag houden. Ja, ja maar um, ik... Het was eigenlijk een, een, de voorstelling, een dag nadat ik die van Van Pieping Tom had gezien... Mm -hmm. um, die mij wat, wat, wat tegenviel om divers te het was te anekdotisch, um, uh, er, er gebeurde helemaal niet zoveel lichamelijk uh, op, op dansgebied, hoewel ze, ze heel intensief dansten, maar heel vaak dezelfde bewegingen, waarmee ze verschillende dingen wilden vertellen, uh, dingen die... die, die, die de voorstelling, de ondergrond, het ging over, over doden, uh, maar, maar het bleef allemaal zo, zo heel goh, in de anekdotiek steken, vond ik. Um, en uh, in Max ging het net ook over die anekdotiek, over de anekdotiek van, van, van de lach, de anekdotiek van, van de gemaakte lach, van de ja. en vooral hoe, hoe dat, dat media, en vooral heel hard hoe dat tv daarmee omsprong. Nu, ik vond de voorstelling... Um, het, het was de laatste voorstelling, na, na ook een lange reeks, ook wel redelijk algemeen positief onthaald. Maar ik vond, ik vond ze wel, wel lang. Um, maar voor de rest vond, vond, was het eigenlijk heel interessant. Ook omdat je zag hoe dat je toch op een narratieve manier, uh, wat ook bij Lussus Sol van, van op een narratieve manier, een, een, een thema werd behandeld in het dans. Hoe dat het toch wel op een, op een, uh, op een ordentelijke manier kon. Oei. Want ik vond uh, dat was een plof hè, in de microfoon. Nee, een ordentelijke manier, omdat uh, uh, ja bij bij bij, uh, bij Tom, ja, vond, ik, vond ik het echt het, het, het het niveau van dans vond ik ook, was redelijk oké, okay, maar dan, dan het verhaal en de aanscenering en vooral het narratief verlopen dat was echt zo plat en uh, was bedoeld om daar, daar iets wat diepzinniger in te brengen. Terwijl bij, bij, uh, bij McStewart was dat over het algemeen ook ongelooflijk plat, maar dat was natuurlijk met de bedoeling voor, yeah. voor ons net uh, daarmee te confronteren. Yeah. Uh, Want dat gebeurt er precies bij McStewart, daar heb je een soort van grote houten showtrap mm -hmm. um, in, in It's Not Funny en uh, daar gebeuren dus allemaal dingen mee verkeerd, of uh, mensen komen van die trap af, komen in een gênante situatie terecht, moeten opnieuw op die trap af proberen te lopen. Het is eigenlijk de hele tijd inderdaad show, een show die misloopt. Nu, nu ja, zo ik het zelfs niet helemaal geïnterpreteerd, het was al sinds die grote showtrap, en die grote showtrap is enorm belangrijk, maar uh, die mensen die, die proberen allemaal van die showtrap af te komen, of de showtrap te gebruiken op de manier waarop het hoort en uh, vooral niet het verkeerd lopen, want uiteindelijk al onze pogingen om iets goed te doen, die gaan natuurlijk uiteindelijk allemaal mislukken. We weten het allemaal, Catharina. Uh, maar het is, het is vooral de wanhopige poging om iets tot een goed eind te brengen, dat eigenlijk aan zich geen zin in zich heeft. Ja. Uh, wat wat enorm tragisch is. Hè? En uh, wat, wat daarin enorm goed benut wordt. Ook de dans, want uh, dat zijn allemaal natuurlijk fantastische dansers. Het is mensen een heel die, internationale koolstuk. Uh, en en mensen die, die perfect al hun bewegingen uh, kunnen controleren. Maar je ziet daar dus niks van. Hè? Die, die mensen die doen maar wat. Die, die, dat lijkt alsof ze um, zinloos bezig zijn. Dat, dat, ze, dat ze bewegingen maken. Zoals, zoals als, als we een beetje te veel gedronken hebben op een fef nog wel eens durven te doen. <lacht> uh, maar dat, dat is natuurlijk super gecontroleerd. En uh, gewoon het, het beginbeeld toont dat dat zijn, zijn vijf verlegen mensen die, die, die voor ons komen staan. En die heel... Uh, twijfelachtig, wispelturig, een soort van French can-can beginnen in te zetten, maar dat heel slecht beginnen te doen, terwijl uiteindelijk zie je dan dat die mensen die hun bewegingen uh, perfect zitten af te ronden. Ja, uh, dus uh, als ik een beetje mag samenvatten, Pieping Tom, niet geslaagd, McStuart met verve geslaagd. Ja, Pieping Tom, 40%, Max Stewart, 70%. <laughs> Het kan altijd beter, hè. Het, altijd beter. Het oordeel van Tim. Tim, hopelijk zien we je volgende week terug.